Mark Visser met het NOS-journaal. Asielzoekers loopt vast. Dat komt doordat er dit jaar al zo'n 6.000 Syriërs zijn binnengekomen. Terwijl eerdere vluchtelingen, uit vooral Eritrea, ook nog een plek hebben. Volgens staatssecretaris Teven is de rekker er volledig uit. Kazernes zitten al vol en het lukt ook niet om asielzoekers in gewone huizen te plaatsen. Teven denkt over onconventionele maatregelen, zoals opvang bij mensen thuis. De twee Nederlandse artsen die in Afrika mogelijk besmet zijn geraakt met ebola zijn vanavond teruggekomen in Nederland. Ze zijn naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht. Daar is gebleken dat ze geen ziekteverschijnselen hebben. Ze blijven er nog 24 uur ter observatie en daarna mogen ze naar huis. De twee hadden in Sierra Leone contact gehad met mensen van wie later bleek dat ze ebola hadden. Verschillende Arabische landen hebben volgens de New York Times aangeboden om luchtaanvallen uit te voeren op stellingen van IS. De krant heeft dat van functionarissen die meereizen met minister Kerry. Washington zoekt hulp bij de strijd tegen IS, maar wil wel de leiding houden. Kerry bezocht onder meer Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije en Egypte. In Amsterdam zijn de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt aan Apke Haring en Jacob Derwig. Haring kreeg de Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol, voor haar rol in Hamlet versus Hamlet. De jury noemt haar spel ontroerend en overtuigend. Jacob Derwig krijgt de Louis door voor zijn hoofdrol in Who's Afraid of Virginia Woolf. Volgens de jury speelt Derwig vilijn, bot, charmant, geestig en door en door geloofwaardig. Alberto Contador heeft voor de derde keer de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Laatste etappe was een korte tijdrit in een stromende regen. Contador werd daarbij honderdste. En honderd en eerste moet ik zeggen. Maar daarmee kwam zijn leidersstraat toch niet in gevaar. In het algemeen werd Chris Froome tweede. Het weer, wolkenvelden met vannacht kans op mist. Overdag zon en wolken en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 om in je eigen leven te integreren. Ja. Oké. Okay. On you. Dit is Henny van Pedegem van CFM Zandvoort. Het programma Het Laatste Uur. En ik spreek met Gesina Kuiphof. Uh, ja, Gesina, jij uh, had het over de relatie met God. Hoe zie jij je relatie met God? Um, nou, hij begon met een relatie met mij. Hij zocht in ieder geval naar me. Hij is God. Hij is uh, een en al liefde.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 Heel eerlijk gezegd had ik toen ook al wel een wereldkaart gezien, met een ja, aantal plaatsen erop waar oh God mee wilde gebruiken om dat vuur weer uh, samen met anderen wat meer op te laaien. Mm -hmm. La, uh, ja.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 ...om samen die ijslanders te versterken... ...maar daarin ook elkaar... ...om ja. de straat op te gaan... ...om te getuigen van Jezus... ...om pardon, met de gloriestoel te werken... ...om uh, te profiteren... Dat als, iemand, ...dat als je ergens zit... ...en dan vraag je God van... ...heeft u iets voor die persoon... ...dat je een gedachte krijgt en dat je die uitspreekt... ...en vraagt hoe dat valt... ...en al dat soort zaken... ...en aan het eind van de week konden ze het zelf... Toen dus zijn we ook een keer thuis gebleven, toen konden de IJslanders het zelf. En dan hadden we echt iets van: ja, het is uh, missie geslaagd. Het ja, dus gelukt. We hebben daar een hele groep getraind, eigenlijk. Right. Een internationale ja. groep die kwam daar right. de IJslanders trainen. Ja, maar daarmee ook onszelf weer heel sterk uh, ja, bemoedigd. We zijn gewoon allemaal zitten in dat proces van uh, ontvangen en delen en verder groeien. Hmm.